This ringtone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 Daar we weer. Uh, lekker bakje thee, koffie erbij, helaas geen nootjes, maar uh, koekje erbij? Ja, lekker. <laughs> ja. Draaien, lekker. oh ja, dat is lekker. Porno. Juist, uh, Rob. Ik uh, vind en, uh, Ja, we hebben een, een tribute hebben gehad voor Amy Winehouse. Wat is. Ja Robbie, het is toch al lang I afgelopen? It, yes, het is toch al lang afgelopen, de toer, uh, de Frans? Ja, maar ik vind ze wel een leuke toeter. Oh, okay. <laughs> nou ja, um, die had je niet verwacht, hè. de toeterman. Hey, wat is dit dan? tijger. Hey, carrière-tijger. Ja, Producer, kef, rollen. Kev is een carrière-tijger. Overdag is het een... <lacht> <lacht> is het een gewone <lacht> jongen. Maar s avonds... Is het een carrière-tijger. <lacht> <lacht> Dit wil ik. <lacht> Producent. Ik, product, tijger. Ik, ik moet hem we... even opzoeken dan. Ik ga er ook kijken, weet je dat? Wat? Ik ga ook kijken voor de volgende opleiding. Ja? Toch wel. Nee toch? Robby is ook nog een Ik kan kabinetten. toch altijd een opleiding op volgen of... Uh... Nee, dat kan niet erop Nu nee, niet meer. Ja, doen Over we. Uh, Doe we. Is de gewone slak. En is de een wijngaard slak. En dat is onze <lacht> dier van de week. Nou Rob, heb je dat goed ingeleid? Wat een geweldige. Dit is ook weer ter herdenking. Ik dacht aan Amy Winehouse, toen dacht ik aan de... Stijngaard slak. Ook wel de helix <laughs> Pomatia. Oftewel Escargoes. Ezen. Dit is een, dit is een uh, broodje kebab. <laughs> een weekdier. Een dier van de week. Het is een weekdier. Ik neem, ik meen het. Eel, het uh, zal ik even vind. een verhaaltje vertellen erover? Wil je ja. suiker erin? Wacht ja, even lekker. hoor. We gaan eerst even het keeltje smeren. En nog wel één. Twee. Dat is weer wat, wat anders dan als ja. Dat was een hele dikke koffie. Daar kon je, je label zeker niet vastzetten. Uh, nou ja, ik krijg mijn label er niet meer uit. Eeuw. blijf roer ik, hè? Lekker blijven. Okay, op, nou, hoor. Ik ga even het algemene verhaaltje vertellen, want ik heb hier <laughs> pagina's vol. Oh kijk. Wat is dit dan? Oh, oh, oh. Dit is een voortproefje op donderdag oh, oh, oh. En op zaterdag oh, oh, oh, oh. Die moet ik dan bijzitten Ja ja Ja Nou Robby, ga je <laughs> gaan Mag ik? We beginnen nu over de voortplanting En ontwikkeling van de Wijngaardslak <lacht> ja, Sperma Dat is een carrière <lacht> <laughs> Zijn productieleider. <laughs> het is een hermafrodiet. <laughs> Twee <geslachtigen. laughs> Juist. Nee, we gaan even Kijk naar het algemene de wijn wijn verhaaltje wijn. van de Weinguidsvlak. Dit is trouwens Knockout FM of Slem FM. Met dit geoude hoer en het gelachen, de gegieren, brullen en. noem het maar op. Jotten. Maar het uh, is een uh, weekdier Vertel uh, Of een buikpotere ja, De gaan. wijngaardsvlak is een relatief grote soort Die een grijsbruine lichaamskleur heeft oh, ja, de het, het huisje op. is lichtbruin van kleur Met lichte strepen En ook, hij wordt ook wel Johannes Mensenheimer genoemd <laughs> <laughs> Wat is dat? Het is een naam Johannes Mensenheimer het <laughs> gaat weer wel, Johannes het is een <laughs> Niet? Oké. <Okay. laughs> Doe maar niet. Ja, mag, ik weer, mag ik weer verder? Sorry het op. lichaam van de kruiper erop. Dankjewel. Kruipende slak kan een lengte bereiken van tot de 12 centimeter. En het huisje is 3,5 tot 5 centimeter groot. Die biologie. En de levenswijze van de weingaatsvlak is in vergelijking met de andere slakken goed bestudeerd en over, soort, over de soort is veel bekend. Al in 192, uh, 1912 werd door Johannes Mischenheimer een omvangrijke beschrijving van de weingaatsvlak gepubliceerd. Die, ja blauw die blauw. Nou, vind je vind je dit niet een hele mooie? Hallo uh, hallo uh, uh, Robby. Jeus. Wat heb je dat mooi ingestudeerd, zeg. Zo uit je, uit je oh, Ik uh, ben zo dyslectisch als de pest. Maar hij komt ook uit Frankrijk. Ik uh, heb het er gegeten, ja. Binnen de Europa komt de slak in de landen. België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië... Moldavië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Noor Polen, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en als laatst Zwitserland. Johan Messenheimer. Ja. In de Benelux is de soort vrij zeldzaam. <smannen> nou ja, maakt allemaal niet uit, maar dat is het dier van de week. Lekker kochte Winehouse Wijngaard ja, ja, dat is de link. Ik wat ik... oh, een. Uh... Mag ik nog een kopje koffie? Oh. Ja, moet je even boven halen. Uh, <laughs> oh, Ik dacht dat Kenny ging halen, maar. Hey, oh, ja, ik uh, ja. heb er een beetje uh, instaan. Ik vind het een beetje bla bla bla van je. Ja, hey, man. Coming up to mountain with your bla bla bla. Simply like a padlock. And meet me in the back with the jack at the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me your dick Listen, high it's just love With this song so distaste say to say I've heard enough How <laughs> can that blow? with no pants on meet me in the bag mm -hmm. with a jacket, of the jukebox That's to the chase, kid cause I know mm -hmm. you don't care what my middle name is mm -hmm. I'm gonna be naked and you're wasted you, you, you listen, hi, <laughs> touch I'm in love. love with this song so dissent they dissent I'm <laughs> hard enough da da talking that blah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 John Ford. Oh, heerlijk. Ik hou van Nickelback. Meestal uh, wil ik uh, andere liedjes doen. Zoals deze. Um, ja, ja dat, dat mag dan nooit. Omdat het dan te hard is, vind ik zelf ook. Hoor. Dat, uh, deze. Ben erg Oh, verschrikkelijk. Kef. En hier luister jij echt naar, of niet? Deze neem ik meer, uh, mee naar uh, Recrearus. Uh, hier word ik uh, heel rustig van. Oh ja, dat, dat heb je al eens verteld. Ja. ja. Altijd... Uh, ik zal hem uh, uitzetten. Graag. Altijd als ik uh, uh, met Rekeriade, hebben we bij uh, Pluspunt, hier ja. beneden, die uh, dansvloer. Ja. En daar staan uh, boksen naar echt. Vier van die grote boksen hangen daar heerlijk. <laughs> en als ik me dan niet goed voel, dan luister ik dit. Heerlijk. Dat je daar rustig van kunt worden. Ja, dit dus. luister ik ook altijd voor een, uh, voor, een, uh, voor een uitvoering. Ja, echt hoor. Ja, oké. Okay. Altijd. Dan uh, zit ik daar lekker. Ja. Heerlijk. Ja. Even met, met de oordopjes in en een, uh, ja. even de zen. Ja, maar dat is echt. Uh, ja. Nee, nou ja, het... hey, we hallo. hebben een. We een hebben een beller. Ja. Dan hoop ik dat ik het goed doe. Waarom, waarom belt er iemand eigenlijk? Uh, hallo? Met CVM's antwoord. Hallo? Met Henk? Hey, Henkie! Hey. hey! Hey, je, je had uh, uh, een tijdje geleden had je nog een keer gebeld? Nee, hey, dat was mijn broer. Oh, dat was <laughs> <schat>. <laughs> ja, ja, het, uh, het klinkt allemaal hetzelfde, joh, jullie... Uh. Maar hoe is het? Nou, ik ben met jullie. Ja, heerlijk. Hé, hey, uh, vertel. Jij belt natuurlijk nooit maar Die broer van jou ook niet, dus nu ook niet. Ja, dan moet ik, moet ik even voortdraken hoor, even een slokje. Bye. Hey, yo, Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Bring me back to... Hallo? The ja, sorry, ik moet even een in erin zitten, joh. Ja, Captain Jack, ik denk, uh, ik, ik, ik schrik me dood. Hey, ik denk Henk is aan de telefoon, hup. Captain Jack. Captain Henk? Captain Henk, precies. Haha, <laughs> maar uh, jij houdt zo van Nickelback. Ja, nee, vind ik wel leuk, ja. Ik vind er geen zak aan. Wat zeg je nou? Ik vind er geen zak aan. Waarom niet? Nee, het is niet mijn muziek. Ja. Waar hou jij een beetje van, dan, uh, Henk? Nou, uh, heb jij wat van, uh, hoe heet het? De Wombats. De? Wombats. met techno-fan. Ja, natuurlijk. Niet, niet iets van Mozart of... Uh... Nee, nee, nee, nee. nee. Hou oh, jij daarvan dan Kenny? Ik ben het trouw luisteraar, hoor. Ik uh, luister al vanaf negen uur. Luister je altijd naar mij? Nee. Naar mij, de... <lacht> Elke week live met Radio <lacht> <lacht> Dat Wel een heel goed idee, ja. Ja. <lacht> nou. De Wombats, zei je, Henk? Ja, met Techno-Fan. Nee, de Wombat. oh die. Techno-Fan. Ja. Nou ja, die, uh, die heb ik wel, ja. Ja, kun je die draaien voor mij? Dat lijkt me wel heel leuk. Nu meteen? Ja, ja maar... Uh, hadden jullie nog een prijsvraag? Prijsvraag? Ja, mijn broer die had uh, bier gewonnen, daar dus ben ik ook natuurlijk wel geïnteresseerd in. eh uh, Nou, daar komen we zo meteen op terug. Ja, ja blijf <laughs> lekker luisteren en dan uh, komt het dan allemaal weer goed. Oké! Okay. Ja? Hey, hoi. Hey, doei, doei. Ga je hem Wat zeg je? Ga jij hem draaien! Ik ga meteen draaien voor Jenk! Je, Helemaal goed! Hey, uh, fijne hoi. avond en uh, slaap ja. lekker even zo! Fijne uitzending! Dankjewel! Hoi. Doei. Nou, daar uh, komt hij dan! Hallo? Ja, ik zal hem eventjes opnieuw doen! Ik hoor nog niks! De WhoMatch met TechnoFan, voor jou, Henk! Dit is voor het vakantiesfeertje Patricia Lavilla. Go! ja Ja, en dan hebben we Kevin en Kenny voor hun reageerde moment. Oh jee. Jongens, ja. ja, dus ik, ga, ik ga dit minuutje, denk ik, dopen tot uh, Toeterman-moment. Is goed hoor, van jij mag je. Heimachtje. Ik vind het gezellig. Uh. Lachen. Hallo. Lach man. <lacht> dan verplaatsen we je top 5 naar de uh, half. Dat is goed, ik vind het allemaal goed. Ik uh, ben niet zo moeilijk. Dus. <lacht> ja, het is genoeg. Ik vind deze eigenlijk wel... Ik vind dit echt een lekkere filler dit. Dat meen ik. Oké. Okay. Hallo, hallo. Maar uh, ja, uh, uh, zoals... Uh, uh, ja, uh, nee. Ja. <laughs> nee. Nee, zoals uh, we weten gaan we uh, met de uh, Aarde beginnen. Oh, ja, wat lul ook hè. Rekke, <laughs> ja, ja, we gaan nu even serieus. Want dit is een... Gaan we met de recreatieve beginnen en ja, we hebben het er al over gehad met Maiken. Maiken, ja. Nou ja, hè? Recreatieve 2011. Hebben jullie de zin in? Ja, zeker. Nee, we hebben natuurlijk weer enorme leuke thema's. Mogen jullie wat verklappen of ja, zeker. Of hebben jullie het al afgelopen zaterdag verklapt? Ja, een beetje, maar we hebben heel goed. Ja, ik vind van wel. Maar er zijn okay. mensen die dat niet zo. ja. Maar goed, we hebben... ja, uh, regiade. De eerste week heeft uh, Team Centrum... Heeft het thema uh, een snufje zout. Flopchef met een snufje zout. <middels> een snufje <chefje> zout. <tossimus> ja. En... Uh, Team Noord heeft Rinkel de Kinkel, wat gebeurt er in de speelgoedwinkel als thema? Ja, ja dat is natuurlijk alweer heel spannend en uh, Robby komt niet meer bij van het lachen. Rinkel de Kinkel, wat gebeurt er met mijn stiekem? Ja, dat is een... Uh... <lacht> wat zeg je nou? Wat zei je nou? <lacht> Rinkel de Kinkel, wat gebeurt er met mijn piep? <lacht> maar uh, dat is een uh, ja. Ja, heel leuk thema. Vind lachen, ik zo. Lachen. Ja inderdaad, leuk En dan hebben we natuurlijk ook een tweede week En de tweede week heeft Team Centrum uh, Het thema, uh, ik snap er geen bal meer van En dat is een heel leuk thema Dat gaat over een verdwenen Ikea Ballenbakbal <laughs> De gouden bal van Ikea Is verdwenen Dus jullie gaan naar Haarlem nee, Voor een uitstapje nee. naar Ikea Nee, was dat maar waar nee We hebben wel een andere locatie En die dopen we om tot ballenbak Ja, toeterbak balla balla En uh, team Noord heeft uh, kopiekruid. Waar is de kapitein nou als thema? Ja. En waar uh... is de kapitein? <laughs> ja. <laughs> Nee, dus dat zijn wel weer enorm leuke thema's. En uh, ja, daarbij horen <lacht> natuurlijk ook weer uh, de leuke activiteiten die, uh, ja, die uh, te maken hebben met het, uh, met het thema. Je hebt helemaal een A4'tje, joh. Kijk, Kevin. Zeg dat nou niet! Wat moet <lacht> <we> dan... <lacht> <lacht> <lacht> hier kom je altijd met een hele open mind? Kom je studio altijd in? Ja, maar, dat maar dat heb... Ke Kenny heeft gewoon een, een papiertje. Hij het doet komt, het goed. Dat komt omdat wij zaterdag wat dingetjes vergeten zijn. En dan weet je wat dan zeggen? Maar uh, ja. nu uh, gaat het allemaal gewoon goed. Oké, okay. nee, je ja. hebt alles gezegd. Wat wel heel belangrijk is: ik weet niet wie er nog luistert. Zek. Wat? Ik ga beter. <laughs> Kevin, dat is genoeg. Weet we niet genoeg? <laughs> Echt waar, jongens. Kom allemaal uh, naar Team Noord. Uh, het is hartstikke leuk, nee. <laughs> nee. Aanstaande zondag 31 juli om half 7 is er poppenkast en volksdansen. Op 31 juli? Aanstaande zondag 31 juli. Zondag 31 juli. Aanstaande <laughs> zondag 31 juli is er volksdansen en poppenkast op het Fomerplein. Welk volk danst je hebt verschillende soorten volken. Het recreale volk, ah. snap je? Dus uh, Robby, bij deze je bent, uh, Ja, het is een thriller. Dus goed, het uh, recreale volk gaat. Nu half, in, eh, zeven, half, zeven, half zeven, half wel zeven. Allemaal hè, Robby? En dan om half acht, half acht, Robby. Is dat dezelfde poppenkastvoorstelling en volksdans op het raadhuisplein? Is Huisplein. dat ochtends of smiddag? S'avonds? Half zeven volksdansen. Ja. half. Ja. Volk halve half acht. Als we uh, nog heel even snel... Als er nog iemand luistert en die denkt... Hé, hey, dat is echt een goede organisatie. Dat Kijk dan even we. op de website. Ja. Want, uh, ja. We, streepje. Er is wat uh, weg en dat hebben we heel erg hard nodig. Dat is een versterker. En zonder die kunnen wij... Uh, sommige dingen niet doen, ja. dus wij hebben er een heel snel eentje nodig. dus uh, uh, wil je nog wat doneren of wat dan ook? www.rijkgeniade.straatje.salesforce.nl. ja en kijk ja. gewoon en uh, ja mail of wat dan ook. of als doelwoord. jij uh, vrijwilliger wil worden of je wil in contact komen ja, ja. met Maaike, ga dan ook naar die site. ga naar die site en uh, daar vind je alle informatie. Ja. Ja, dat was het denk ik. Dus oh, ja. half zeven. En half zeven en, en, en, en, en, ja, en half acht. Oh, ja, en dan wil ik nog even één ik, uh, ik ben zondag vrij, dus ik denk dat ik volksdans uh, ga kijken. Ja, kom uh, gaan uh, kijken, uh, maar. je moet gewoon meenemen. Waar nu, was Bobby. het? Hier, op gasen. Half zeven, aanstaande, aanstaande. aanstaande zondag 31 juli, Fomerplein. En half acht, uh, Popkast en voors uh, volksdansen hier op Raadhuisplein. Zondag. Zondag, aanstaande Aanstaande zondag ja, en. Volks, dansen en poppenkast vanaf half zeven Ja, en dinsdag Hier toch? Ja, dat is hier Op het ja, gasthuisplein, het hier het voor gasthuisplein. de deur Het raadhuis, sorry Het raadhuis Waar nou, is het raadhuisplein dan? Dat is hier Dit is toch het gasthuisplein? Nee, het is altijd op het gasthuisplein, joh Oh Tommy, Willy. Altijd op het gasthuisplein Ja, of het moet nu veranderd zijn Nee, het kan haast niet Ja, het is hier Het gasthuisplein, jongens We zijn erachter Maaike, als je het uh, niet uh, mee eens bent Bel nog Laten. even en dan nog even één mededeling, uh, dinsdag erop, dinsdag 2 augustus, hebben we Vossenjacht. En dan beginnen ze hier op het uh, Gasthuisplein uh, Of het Raadhuisplein. Uh, gasthuisplein. Okay. Om 7 Weet uur. Weet je wat het Raadhuisplein is hier verderop, bij het gemeentehuis. Dat is het Raadhuisplein. Oké. Okay. Doe, Doe we het gewoon op de pomp. Oké. Oké. Ja, dat was het, hè. He. Gaan we er nog eentje doen? Gaan we er nog eentje doen? Zijn jullie al klaar? Uh, hebben we de rest van de week niks meer? vanaf Jawel, jawel. Ja, die week, ja, je kunt natuurlijk uh, ook natuurlijk naar, naar locaties komen. En dan uh, van 10 tot uh, 12. Wat is locatie? Nou, we hebben twee locaties. Uh, no, locatie Noord is ook Zandvoort Pluspunt. Pluspunt, ja, iedereen kent het als Noord. Ja, Ik weet niet waar Pluspunt zit. Is in dus Noord Vormen. bij de Vomar. Daar tegenover, vroeger altijd we de Kingspunt. Nee, was. daarnaast. Ja, ken je dat nog vroeger? De kinderdisco? Ja, was daar. Ja. Jij gaat er nog steeds heen, man. Vroeger, vroeger ging Nee, niet vroeger, nu. Ging je altijd tickets spelen? Ja, ging ik vroeger naar een beetje. Nee, dat niet. Ik ging altijd tickets spelen. Ja, ik weet het niet meer. Ik ging gewoon lekker de wijf zoeken. Ja, billetik. Ik ging altijd cola's. Billetik. Met mijn stepje. Ja, daar hebben we nog een leuke vrouw, Kenny en ik hebben vorig jaar een step gevonden in de ONS. Oh jee. en die hebben we luistert hier een moeder, hè? Die een huilende zoon, met een kapotte step. <laughs> door jou, <Nee>. door jou <laughs> die, noemde, die hebben we Harley genoemd van Harley. Day. Ik heb hem eigenlijk Harley genoemd ja. Toen hebben we, Kenny en ik Ze een, een step Harley genoemd, heeft Kenny Een bel ergens vandaan getrokken Uit ja. de bouwhoek van ONS. En uh, die heeft hij erop gezet <laughs> Heeft hij erop gezet Ik heb die verhalen gehoord hier En toen, oh, ja. Uh, nu toen, nou, Ja Zoiets. Toen ging ik uh, toen, ging jij, toen stapte ja. ik op die step en toen sprong ik ermee en toen ging hij stuk. Nu hebben Kenny en ik een, een leuk idee, of had ik een leuk idee en Kenny is het daarmee eens. Wij kopen alle twee een step. Ja. Dan hebben we gewoon alle twee een step. En die noemen we 1 dan. En nee. De en Nee. Mede door Hardy en dan Davidson. En uh, <laughs> ja, dat, ja, dat gaan doen. we gewoon bedoelen we we we doen. En die benoemen we dan tot, uh, <laughs> tot de recreatieve step. En niet, dan moeten we uh, ook een flesje bier er tegenaan gooien. Uh, dan dus is die gedoopt. <laughs> <laughs> dat is wel een goed idee. <laughs> Wij zitten zo vol ideeën. Ik kom gewoon echt... Nou ja, dat was het. Ik, uh, ik ga er een dynamite aan, tegenaan gooien. Gezellig. En dat dan je ik een afsluitetje doen. En uh, we zijn zo bij terug. I came to dance, dance, dance, dance. Dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my planes, planes, planes, planes. I'm wearing all my favorite brands, plans, plans, plans. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, yeah. Cause it goes on and on and on. And it goes on. Als uh, achtergrondje. Gaan wij dit uh, deze week afsluiten. Het is tijd. De hoogste tijd. <middels> ja. En wij zien jullie volgen. We zien jullie. Nee. Jij ziet. Jij ziet het is zo jullie standaard. Je ons uh, vorige, volgende week weer. Je hoort ons week. volgende week weer. En we gaan je hele avond weer lekker vullen voor de rest van de week. Ik weet niet of ik erbij Willen. ben, maar dat uh, is Anders spelen we je op op Recreale en gaan we eens even horen hoe het met je is. Ja, nou, dat is, dat goed. is misschien wel leuk, inderdaad. Even na zondag even een verslagje hier. Hey, een studio op locatie, kan dat? Ja. We gaan ja. even wat regelen en wij zien jullie. <middels> jullie horen ons volgende week en we gaan weer lekker genieten. Zeker. Tot volgende week. Tot volgende week.